Wie er nou denkt dat Paulus na zijn onaangename ervaringen van vorige vrijdag erg in de put zit, die heeft het mis. Ik zou haast zeggen dat het tegenovergestelde het geval is. Het lijkt wel of Paulus in het andere uiterste is terechtgekomen... want ik heb hem nog zelden zo vrolijk gezien. Op het ogenblik is hij bezig met het schoonboenen van zijn huiskamertje... en daar heeft hij kennelijk veel plezier in. Kijk, het is in. hè? Knapt op, hè? Ja, het werd tijd nog, hoor. Want met al die avonturen ben ik niet eens aan de grote schoonmaak toegekomen... De hele zoldering ging er vol mee. De spinnen heb ik buiten gezet. Ja, ze waren wel boos hoor. Want het viel ze best in het kamertje. Maar ik kon ze niet hebben. En de stof dat er overal lag. De hele morgen heb ik stof opgenomen. En geniest. Reuze geniest. Maar dat is nou allemaal al gebeurd. Ik ben nou mijn weibeltjes aan het boenen. De vloer is al klaar. Ja, die glimt als een spiegel. Je kunt er heel nog op glijden. Kijk maar. oh, ho, oh, oh. ho. Die ging een beetje te hard hè. Paulus, wat doe je nou weer? Komt oh, alles over boeren natuurlijk weer. Die komt altijd kijken of het nou regen komt of niet. Als ik niet gelegen kom, dan zegt je het maar. Nee, zo bedoel ik het niet. Jij komt natuurlijk altijd gelegen over nou, Kom binnen, maar pas op de vloer, want die is net... Oeh, gedoemd. Dat wou je zeker zeggen. Nou, dat wou ik inderdaad zeggen. Hoe raad je het zo... Het was helemaal al niet buitengemeen moeilijk om dat te raden. Bij de eerste stap zeilde ik de hele kamertje door. Het lijkt wel een zullenbaantje. Ja, het is mooi glad geworden. Heerlijk glad. Was jij ook aan het glijden, Paulus? Ja, dat was ik. Eventjes tussen het werk door, omdat het zo leuk ging. Maar nou moet ik weer verder moeden. Oh ja? Hm. Zouden we niet liever nog een... Uh, nog een beetje... Wat bedoel je? Nou ja, kijk eens. Ik ben een deftige uil, uh, nietwaar. Nogal wel zo tamelijk buitengemeen veel te deftig om te... Uh, uh, maar, uh, maar toch... Je wou eens nog wat glijden. Dat was wel nodig, ja. Maar het staat niet, hè. Voor een ui staat zoiets heel dan niet. Ach, wat kan jou dat nou schelen? Als jij zin hebt om te glijden, dan glij je maar gerust... Ik wil ook best nog een biertje. Nou, vooruit. Dan doen we het toch zeker samen. Ja, daar gaan we. Maar niet te hard hoor. <lacht> oh, oh, dus, <lacht> oh, oh Ik Wat een buiten. Wat ben hier. ben jij. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben wat wat vonden we oh, Hoe moeten we dat nou aanpakken? Dag Salomo, uh, kom binnen. Goedenavond samen. Waarom is het hier zo dergelijk? En waarom staan jullie me allebei met rode koppen aan te gluren? Hebben jullie iets op je geweten? Nee hoor, Zij maakten mijn kamertje schoon. Mm, juist. Ik hielp Paulus met boenen. De vloerboenen. snap je wel. Zo, met de voeten. En de poten. Jullie spelen zullenbaantje, dat heb ik al in de gaten. O ja, wat zou dat? Wij mogen toch wel zullenbaantjes spelen. Doe, Salomo, doe niet zo deftig. Zul mee. Een andere keer graag. En het is niet uit deftigheid dat ik niet meedoe. Als het tijd is om te zullen, dan zul ik mee. Maar nou is het geen tijd om te zullen, er is iets anders. Eh, uh, wat kijk je ernstig, Salomo? Is er wat? Ja, dat zei ik toch al, er is wat. Komen jullie maar eens gauw kijken naar Gregorius, want die doet toch zo vreemd? Gregorius vreemd? Heel vreemd, ik kan er geen touw aan vastknopen. Dan gaan we meteen kijken. Ja, meteen! Op een holletje stormen ze met z'n drieën de kabouterboom uit. Oehoeboeroe rent voorop om ze de weg te wijzen. En ze hoeven niet ver te lopen, want daar zien ze Gregorius al zitten op een open plekje in het bos... en met een verschrikkelijk verontwaardigd gezicht. Je hoeft hem al aan te kijken om te weten dat Gregorius heel erg boos is. Nou, op, hof, ik vind het geen manier, nee, geen manier. Het is niet leuk van Salabo, allebei niet leuk. Oh, zijn jullie daar? Ja, hier zijn we. Maar wat is er met jou, Gregorius? Je zit te snuiven als een boze bizon. Een bise Ha, Geen wonder. Maar wat heb je dan toch, Rigorius? Uh, waarom doe jij zo beledigd? En uh, wat kan Salomo er doen? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik weet van niks. Moeie hoor, hij weet van niks. Hè? Mijn mooie stunnerknoof, ja. Een hele mooie. En Salomo wil het niet geloven. Ja, wat bedoel je nou met een stunnerknoof? Zei ik, stunnerknoof? Toch, ik bedoel de focustpunt. Nee, nee, knotigste. Nou, gaat maar licht op. Hij bedoelt toverkunst. Mm, ja, het is het dat. Dan begrijp ik er alles van. Maar ik niet. Gregorius beweert dat hij kan toveren en ik merk er niks van. Jawel, o, oh, jawel. Goed, Geramus kan toveren. Ik kan mezelf lichtbaar maken. Wil je dat alles eens voordoen, Gregorius? Ha, ah, eindelijk. Ha, ze luisteren naar me. En ik zal het jullie laten zien. Ja, kijk. Ik ga op de hulkers zitten. wel, op de hulkers. En dan draai ik een Ja, ik bedoel, dan draai ik een krim. En dan zeg ik... Oh, ja, dat was het. Zien jullie me nou? Nou en well of. Ja, hop, daar zit je. En je bent duidelijk, Gregorius. Eh, z'n aan mij lukt het niet. Juist gemeen. Ik heb het zelf eens afgekeken van alles. Hurkers, kraai, dieren, bierenparren, En dan moet het lukken. Maar het lukt niet. Ja, dat is wel jammer, hè? Mij lukt het ook niet meer, Gregorius. Ik zal het je wel uitleggen. Dan moet het niet lukken. Borele, paren, wimmelde, bom. Ja, maar luister nou even naar me. Eucalyptus heeft die dovenspuik onschadelijk gemaakt. Ik ben hier, Gregorius. Ah, blablabla, blablabla. Hé, ik kan niet meer opvouwen. Gregorius, je kunt het wel laten. Eucalypta heeft... Eucalyptus, eucalyptus. Eucalyptus, eucalyptus. Eucalyptus. Wat? Wat was dat? Oeh, kijk jij dat, Paulus? Dat was een donderslag bij heldere hemel. Gregorius, zal toch niet bij toeval... Ola... Wie komt er aan, hoor? Dat is Eucalypta, helemaal rood van schrik. <tie> Welke halve garen zit hier met toeverspreuken te knoeien? Ja, dat moet Gregorius geweest zijn, Eucalypta. Hij probeerde zo het een en ander. Ja, gewoon proberen. Is er wat gelukt? Gelukt? Ja, zeker is er wat gelukt. Mijn hele hutje is in de lucht gevlogen. Het is toch niet waar? Het is mijn hoofd waar. Zo, zo. Het komt mij voor dat dat een nogal wel zo tamelijk... heel en dan zeer verblijvende boodschap is. We gaan kijken. Ja, dat moeten we zien. Er valt niks meer te zien. Alles is weg. Des beste beter. En we gaan toch kijken. Hohohohohoho. <lacht> ah. Zie je nog wel dat geen is dus toch komt over, <laughs>